Kapitein Marco Kroon, die vorig jaar de militaire Willemsorde kreeg... is gisteravond door de Marcheussee verhoord. Kroon wordt verdacht van overtreding van de wapen... en de opiumwet in zijn café in Den Bosch. Zijn advocaat zegt dat hij alle beschuldigingen heeft weerlegd. In de zaak waar het om draait... werden vorige maand vier mensen opgepakt. Bij huiszoekingen heeft de politie toen wapens in beslag genomen. Minister van Middelskoop van Defensie benadrukt... dat de verdenking niets afdoet aan het optreden van Kroon in Urusgan waarvoor hij vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg. Defensie wist al langer dat er een onderzoek liep... en geeft kapitein Kroon juridische bijstand. Koningin Beatrix is vandaag jarig. Ze wordt 72 jaar. De vorstin viert haar verjaardag officieel zoals altijd op 30 april, de geboortedag van haar moeder. Op die dag is koningin Beatrix ook precies 30 jaar koningin. Ze gaat dit jaar op bezoek in de hoofdstad van de provincie Zeeland-Middelburg. Met haar 72 jaar is koningin Beatrix bijna het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Haar overgrootvader, Willem III, werd 73 toen hij stierf als regerend vorst in 1890. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman rookte de sigaar in 1941 en gooide hem weg toen hij naar een kabinetsvergadering moest. Een medewerker viste de sigaar uit de asbak en gaf hem aan een vriend... samen met een briefje geschreven op officieel papier van de Britse premier. De vriend bewaarde de sigaar en het briefje tot zijn dood. Maar na een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken. Het veilinghuis in Engeland had de stom sigaar geschat op 400 euro. Het weer, vooral in het zuiden, vallen nog hier en daar winterse buien. In het hele land is het boven nul. Morgen is er kans op sneeuw, maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 1 tot 3 graden. Maandag en dinsdag is er weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live CFM met, met nu de nacht When she was 22 her uh, future looked bright But She's nearly 30 now and she...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 Go. Driving fast but let's go, go. slow What I don't want to do is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 Stop the beast.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 Like a snake even in Zandvoort en jij bent erbij Sun and June, but long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, The way we laughed. is